9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Over slachtoffers op het Nederlandse gedeelte is volgens minister Plasterk nog geen informatie. Er zouden volgens hem wel negen gewonden uit het ziekenhuis gehaald zijn door mensen van Defensie. De minister hoopt dat morgen het eerste hulpvliegtuig kan landen. De schade op het eiland is enorm. Het vliegveld is niet begaanbaar. Het ziekenhuis is heel beperkt open. En de haven is niet beschikbaar. De situatie op Sint Maarten na orkaan Irma is rampzalig. Zo vertelt ook de hoofdredacteur van de Daily Herald, een krant op Sint Maarten. Hij had even contact met een radiozender op Curaçao. Huizen, winkels en complete benzinestations zijn volgens hem weggeblazen. Veel mensen dwalen doelloos rond op de wegen. Die hebben geen huis meer en ze weten niet wat ze moeten doen. Al dus de hoofdredacteur. Volgens hem wordt er ook geplunderd. Communicatie met het eiland is nog steeds heel lastig. Telefoon- en internetverbindingen werken niet of slecht. De politie heeft gisteravond in hoeverlaken een vrachtwagenchauffeur aangehouden... omdat er een lijk in het ruim van zijn truck was gevonden. De politie denkt dat de man, een buitenlandse chauffeur van 50... betrokken was bij Mensensmokkel. Het slachtoffer werd ontdekt toen de vrachtwagen werd uitgeladen op industrieterrein De Wel. De politie weet nog niet hoe de man om het leven is gekomen. Ook zijn identiteit wordt nog onderzocht. De Friese cabaretier Rien Gratema is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Gratema was ook acteur, dichter en presentator. Hij begon in 1957 met optreden in Friesland... Een paar jaar later werd hij ontdekt door Wim Sonneveld, Die stimuleerde hem het hele land door te trekken met zelfgeschreven programma's. Het weer nog. Vandaag valt er vooral in het uh, noorden een enkele bui. In, de, in het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wordt nat en grijs. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog 23 files. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging tussen Leidsendam en Zoeterwoude. A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Den Haag-Zuid 2 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Feyenoord, 4 kilometer. Op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd en op die parallelbaan is dan ook de linkerrijs ook dicht. A20, hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk en het Ketelplein, 8, 10 minuten extra. En ook 10 minuten vertraging op de A27, Almere-Utrecht tussen Eemnes en Utrecht-Noord.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 Kom maar kijken. Er is geen antwoord.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 ja, zo is het allemaal. Ik heb altijd geschilderd en uh, gedichten gemaakt en sinds, nou ja, ja twintig jaar in ieder geval ook dat grafiek. Leuk. Moet ik dan denken aan een lettertype sans serif op uh, geschipte perkamentpapier? Nou, zoiets, ja. Verschillende uh, dus ja, lettertypes alle... liggen in allerlei doosjes. Allerlei uh, lettertypes. Ja, ik ja. Zei, je hebt dan een pers en bokken, heet het dan. En uh, daar zitten dan allerlei lettertypes in. Is het een oude uh, uh, krantenpers geweest? Of, uh, is het, uh, een uh, proefpers is het geweest. Okay. Van een drukkerij ook. Ik dacht uh, ergens ook in Haarlem vandaan. En hij werkt nog helemaal en uh, ja. je gebruikt hem dus als ja. kunst. Uh...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 Uh, er is een kunstroute 7 en 8 oktober hier in Zandvoort en Zee. En ik ben gevraagd of ik met één of twee beelden als, als gast nog even zou willen blijven staan. Ja. Hoe heet die route? En meestal is dat ja, in Windkracht. Oh, nog, oh, ja, ja. Open atelierroute? Kunstkracht. Kunstkracht, ja, kunstkracht 17, ja. ja. ja dus dat zijn allemaal open atelierroutes? Ja, volgend jaar 18. Ja, ja, <laughs> ja volgend jaar ja, 18. Precies. De Kunstkracht ja. 17, ja. dat is een route door uh, heel Zandvoort.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 Hoe bedoelt u? Nou straks, je hebt een rugzak bij je. Je ging gidsen, zei je. Dus... ik ga gidsen, maar dat is in het, in het Vondelpark. Dus in Amsterdam, dat is heel wat anders. Ja. Dat is weer wat anders. Ja. Nou, behoorlijk creatief, dames. Wij ja. wensen jullie veel plezier met de expositie in de wachtkamer. In de Jupiter Passage. Nou, dankjewel. Zeker dat je wat langer blijft staan. En jij dat je wat eerder weggaat. Dankjewel. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken. Nou, is ja. welkom. En jullie bedankt ja. voor de komst. Nou, dankjewel. dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Van uh, Sade. Kijk ik even.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 de evaluatie leert ons allerlei goede momenten voor de toekomst. Om het nog beter en een nog leuker feest te maken. Ja, want één ding is zeker. Volgens jaar is hij er weer. Dat is zeker. Volgens jaar is hij er weer. Ja. Nou, dat is, uh, dat is het leuk om te horen, Roy. Absoluut. <lacht> <lacht> Vast ja, ik heb er een klein, klein, ben. Klein, klein beetje aan meegedaan. Dus. <lacht> um, het was wel grappig dat bij elk punt in evaluatie... was. Uh, de, uh, het was wel allemaal erg druk. Uh, het was wel allemaal erg snel. Ja. Um, het kwam natuurlijk omdat uh, heel kort van tevoren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 Overleg, ook een evaluatie en een blik van hoe gaan we het volgend jaar organiseren? Dat is allemaal heel erg positief, Roy. Ja, <laughs> ja, we hebben ook ja. een aantal positieve oogsten te maken in die, uh, in die groep, dat mag wel enige naam hebben. Um,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 Spank and book yeah. Baby, get on down Yeah, yeah. Baby, get on down. Huh. Get on down. You sure got style, don't you ever stop, no? Oh. Baby, get on. Down. The hey, song, baby, down, baby, baby, baby, get down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 En um, je bent natuurlijk vroeger de dorpsdichter geweest. Nou, dichter, dat, uh, dat heb je natuurlijk nooit kunnen, kunnen laten. En je schrijft ook heel veel uh, boeken. Ja. Maar dichter doe je er nog steeds bij. Ja. En um, dat is natuurlijk wel uniek dat jouw gedichtenmundel landig wordt uitgegeven. Want uh, daar kun je natuurlijk als, als kleine dorpsdichter natuurlijk alleen maar van dromen, uitbreiden. Ja. <lacht> <lacht> nou ja, goed, het is een wandeltocht en elke passie is er één. Ja. En dit is er ook weer een.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 Self-fulfilling prophecy. Nou, ja goed. Uh, ja. Ik, wat dat betreft kun je beter uh, naar het Nederlands dames uh, elftal kijken qua voetbal. Dat nee, die, je wel, vent, die waren die goed. Uh, ja, ik, uh, ik, heb wel, uh, ik hou wel van voetbal. En je, dan ben je ook een van die uh, 17 uh, miljoen uh, scheidsrechters? Uh, nee, ik probeer dat wel een beetje los te laten. Alhoewel, als ze heel erg tegen Ajax gaan fluiten... dan uh, <laughs> wil ik nog wel eens opstaan met schuim uh, op, in mijn mondhoeken. <laughs> Sorry dames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 Yeah.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 In dan draait die zijn raampje niet open. Uh, ja. Doe het onnormaal, joh. Daar, uh, daar draaien we een beetje door. Ja. Over landelijke bekendheid, gaan we gaan met... Ja, naar, uh, naar Marco uh, Temes. <laughs> Na Marco Tumis. En ik ja. zie uh, Onno van Middelkomst zijn naam staan. Die heeft het voorwoord geschreven in je... Ja. Uh, in je ja, ja. Goede vriend? Ja, zeker. Ja.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 ik heb dit nog nooit gezien. <lacht> dit gaat echt helemaal nergens over. Hier heb je mijn werkcamera. Toen heeft hij een andere camera gekocht. En hij heeft mij zijn werkcamera in bruik geleend. Nou, ik bedoel, dat zijn toch wel echte vrienden, hoor. Ja, die... Je um, zou haar zeggen, je moet hem eens een, een, een bloknoot geven. Ga eens een stukje schrijven. Maak eens een gedicht. Een <lacht> gedicht. Ah, ja, ik denk <lacht> dat ik hem daar te goed voor ken. <lacht>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 je hebt een groene broek aan. En dan denk ik van ja, dat weet ik zelf ook wel. Hij is nu rood. Nee, ja. En dan denk ik van. Ik vind het helemaal niet erg om, uh, om toegankelijk te zijn. Uh, ik, ik ben gewoon een volksjongen. Ik ben de zoon van Jan Termes. En, van, en, en het kleinkind van Jaap Termes. Ik, ik ben ja, de zoon van een strandpachter. Er is aan mij weinig elitairs. Het enige wat elitair is uh, in mij is mijn vermogen tot denken. En uh, ja, zoals een, uh, een goede schilder. Of een timmerman met goed gereedschap werkt. Ja, zo heb ik uh, uh, iets tussen mijn oren zitten. Wat mij in staat stelt om, om, om, om scherpe analyses te maken. Nu wordt dat wel eens ver, uh, verward, uh, een scherpe analyse of uh, ironie.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 Niet. Nee, nee, niet bij mij. Nee. <laughs> um, ik heb dit even door het boek uh, gebladerd. Ja. Van, inderdaad een aantal uh, hele leuke foto's. Herkenbare foto's in ja. Van ja. En uh, ik vond die sneeuwbanken vond ik erg leuk. Ja, is dus van kopen. Wat zeg je? Die zijn van Ja, dat, dat zag ik. En op de voorpagina staat een tatoeage. Dan ah. nou, nou denk ik dat die van een zandvoerter is. Is die van jou of is die van die? Goede vraag hoor, heel goed Ja, gezien. Dat, kon, dat gaat u niet zeggen. Hè? Ja, ik ga het zeggen. Want uh, kijk, de titel van de bundel is Ik ben het. Ja? Dus de foto, ik ben het.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 En, en wij zeggen tot volgende week. Na Hotel Hoogland ook bedankt voor de gastvrijheid ah. de koffie, thee en het water. En prettig weekend. En nu zeg ik dan tot volgende week. Coming home to groove. Oh, I'll see you when I get there. I'll see you when I.